Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis helpt steeds vaker Oekraïners in ons land die geen dak boven hun hoofd hebben. Nu de opvang in de jaarbeurs in Utrecht sinds gisteren dicht is, kloppen er steeds meer Oekraïnse vluchtelingen aan bij de hulporganisatie. Ook gemeenten zijn noodoplossingen aan het bedenken, zoals in Doesburg, maar ook daar is het krap. Hier op de buitenplaats komen nog om precies te zijn 13 porta cabins bij, ja. waar we maximaal vier bewoners in kunnen opvangen. Dat betekent dat we straks met de mogelijkheden zullen opschalen tot 100 bewoners. Uh, we have rooms for six people without walls. Different, Different not one family. Nou, nou, strange uh, uh, for, for strangers. Yes. Ze vertelt dat ze soms een kamer deelt met vreemde mensen zonder muren ertussen. Een vliegtuig dat onderweg was van Eindhoven naar Boekarest... heeft vanochtend een gedwongen tussenstop moeten maken... om er een agressieve passagier uit te gooien. De man had de boel flink op stelte gezet. Hij schreeuwde, deed agressief tegen het personeel en sloeg tegen de bagagebakken. Omdat het niet lukte de man te kalmeren... werd besloten een tussenstop te maken in het Duitse Neurenberg... zodat de man het vliegtuig kon verlaten. En voor een heleboel beginnende studenten zijn de introductieweken begonnen. Ook de Vrije Universiteit Amsterdam verwelkomt deze week een nieuwe groep. De studiekeuze is nog maar net achter de rug, maar de studenten staan nu al voor een nieuwe en soms levensbepalende keuze. Bij welke vereniging wil ik? Feestjes zijn vooral gezellig, maar ook gewoon nieuwe mensen leren kennen en zo. I would like the community and the no-no people and things like that. Sowieso maken van nieuwe vrienden en nieuwe mensen moeten. Bij deze vereniging ligt de focus vooral op het creëren van een veilige omgeving voor de kerstverse studenten. Een soort... Politieorgaan binnen onze vereniging hiervoor zorgt dat we veilig voelen. Ja, het is voor mij super belangrijk, ja, want je hoort natuurlijk heel veel heftige verhalen op het nieuws en ik wil eigenlijk niet kunnen dat dat gedaan wordt. Weet je, met feestjes, er kan altijd wat fout gaan, maar er zijn wel bepaalde absurde dingen dat ik denk van ja weet je, als ik nee zeg dan is het ook nee en dan blijft het daarbij. Het weer dan, vanavond overal droog. Morgen is er meer zon dan vandaag. Het wordt ook weer iets warmer tussen de 22 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote a book on the seven seal. Who's that, the who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator wrote a book on the seven seal.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 Wat heb je daar nog aan? Dus dat was echt fantastisch, jongen. We hebben zo ongelooflijk opgetreden daar. En met zo... En die mens, jongen, daar is dus echt geweldig. Ja? Ja, echt niet normaal. Te gek, hè? Maar ja, één, het was natuurlijk ook fantastisch... dat je dat heel eind bent gekomen om daar ja, eh, om heen te gaan. Maar dat was ook nog allemaal niet makkelijk. Want, potverdorie zeg Om daar gewoon eh, Australië binnen te komen. Nou, <laughs> dan kan ik kan dat wel schrijven. Ja, lijkt wel moeilijk, Het verschrikkelijk he? ja. veel werk. Maar goed, allemaal eh, gezeur en gezeik. En... Eh,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 Heb je dan nog zo'n zo zo zo jazzclub, zeg maar? Een mm -hmm. blues, blues jazzclub. Die dus ook al, al die jaren al bestaat en nog steeds. Maar ja, als ik dan ook zie de mensen die in bestuur zitten. Ik denk, nou, wat ja, ouder. Ik weet niet, er we moet wel <laughs> een nieuw bestuur komen. Dus ja, denk, anders ja. zitten die er niet meer natuurlijk. Maar jullie zijn zelf ook een, een club begonnen, eigenlijk, toch? Nou, we zeggen club begonnen. Wat, wat, wij wel een... wat wij wel gedaan hebben is. Uh,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 had de gemeente besloten van nou, we vinden het zo'n mooi initiatief van deze eigenaar, dat die, van deze ondernemer, dat hij dat hele, want er was een heel oud theater, helemaal opgeknapt had. Want het was gewoon een soort ja, oude, oude tering zo eigenlijk, maar die had weer een fantastisch theater van. Gemaakt. Maar we gaan nu de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, houden niet in het gemeentehuis, maar dat doen we nu in, in het Talia Theater.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 Takes care.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 Upske. Dus we zijn er nooit financieel afhankelijk van geweest. En dat is maar oh. goed ook. Dus je hebt gewoon mooie dus toonees. We hebben e toonees door, ja. door Spanje en door, ja. door, door, door ja. Australië ja. zijn we geweest en zo. Maar is ja, zo. het is niet ja. zo dat wij. Uh, uh, wij hebben gewoon altijd gewoon een baan gehad en, en, en gewerkt. En we zijn nu met pensioen. En dan genieten we ook weer. Kunnen ze veel optreden, ja. ja. Ja, in december gingen jullie weer optreden, patronaat. Ja, in december. Zondagmiddag 19 december. Ja. In patronaat Haarlem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 Nieuwe uitdagingen uh, hey, hey, maar dat kan, maar wat... wat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 altijd, ik heb altijd gezegd, hey gezegd... als we optreden... dan wil ik gewoon echt de muziek maken... die, ons, die onze passie weergeeft. Weer ja, oké. Okay. Uh, je past je niet aan of zo, nee? die is je zo, niet, nee. oké. Nee, nee, nee, okay. nee, nee. nee, nee, nee. nee. Heb je bijgehouden... hoe jullie cd's uh, verkochten? Heb je daar een beeld van? Wat is jullie best verkochte plaat? Weet je dat bijvoorbeeld? Of een goed nou, verkochte wat, dat, Nou, wat... wat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 Het Verenigde Staten is, of het is Japan, of het is Mexico, of het is Rusland, dat maakt niet uit. Er zijn echt mensen geïnteresseerd wat er gebeurde in die beginjaren hier, die jaren 60, begin jaren 70. Dat is echt zo. En hij had daar dus dat hele netwerk. En hij heeft dus die Royal die, die wow Blue CD. En die is dus echt gewoon. En dan die, die, maar daarheen, daarheen daarheen, yeah. daarheen, daarheen, et cetera, et cetera. Dus die is best, best heel goed verkocht, al met al. En hoe is die plaat tot stand gekomen, Wild Blues, gewoon met, ja, daar ben je natuurlijk ook bij geweest. Ja. Ja? Nou ja, kijk, het was ja, gewoon ja. zo, ik heb, tenminste, uh, Frans vertelde mij dat, maar dat zal ook wel kloppen. Dat ik op een gegeven moment zei, jongens, we moeten een plaat gaan maken en ik ga contact zoeken met Tony Vos. Want we ja. wisten natuurlijk dat Tony Vos producer was van, uh, van, uh, van Cube, en zo. Cube ging er ook hm. weg. En toen uh, is Tony naar Domi, is uh, Tony uh, gekomen, ja. die heeft geluisterd, nou ja, we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 When the day goes to sleep And the full moon She with the, the two prong crown. All my crying is up, all your bringing is down.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 Ik wil alleen maar muziek maken. Het mooie was, toen ik met pensioen ging, toen had ik een interview met Peter Brian van Dagblad. en de kop van dat interview werd van eindelijk professioneel muzikant. En dat is ook <laughs> zo. een nieuw nu oh. professioneel muzikant. Ja. Ja. Gewoon ja. lekker muziek maken. Elke dag. elke dag met muziek bezig. En ik wil nog heel lang ook met de band blijven doen. Zolang het goed gaat, hè, We moeten ja, wel ja. het echt het niveau goed aankunnen. Niet uh, et cetera, et cetera. Ik vind dat niet zo belangrijk. Nee. En de stem gaat nog goed? Ja.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 Niet anders dan dat toen wij in Doom zaten. Dat is zelden nog steeds dat gevoel van samen ja, muziek yeah. maken. En, dat, en ook puntjes op ier krijgen. En ja, ik vind het gewoon, ja, dat daar ben ik het meest trots op gewoon, denk ik. Ja. Toch wel? Ook ja. eerlijk ja. ja. Gewoon muziek maken. Dat is hem, ja. Oei,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 Je hebt een hele mooie set uh, gitaar, dat spreekt me toch wel aan. Je hebt dus een Fender Jazz jazzbas, je hebt een 5-string Je hebt een fretless bas elektrisch, je hebt een fretless bas akoestisch. En je hebt ook nog een gewone akoestische, viersnarige bas. Ja. Een prachtige set. Maar hoe uh, is dat, neem je dat allemaal mee in mijn nee, optreden? Nee. Nee. Nee. Ik heb de hele tijd op die... Uh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 En sinds die tijd speel ik alleen nog ja. live op die Fender yes Jazz je, je zit nog op een goed antwoord, maar je hebt het nog niet gevonden. Ja. Nee, het was ook zo. Je hebt ook eigenlijk. Nee, nee. Dus uh, het is, het is, ik, ik speel echt altijd op die Fender yes Jazz Bass. En heb ik altijd mee, altijd mee terug en zo. Maar het is wel zo dat ik gewoon uh, thuis, maar ook wel in, in de studio, nu en dan dus wel andere, andere dingen ook nog gebruik. Als dat zo uitkomt.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 je uh, oh, Jack Bruce zijn of eh, nou, Ja, branden. Jack ja. Bruce, daar ben ik natuurlijk ook helemaal ja. waanzinnig fan van. Ja. Ja. En ik heb dus ook het geluk gehad, hè, dat ik natuurlijk niet alleen John Mayall en Fleet van Meek Maar ik heb dus echt al, ik heb ja. wel iets van 25 eerste optredens gezien van Cream in, in, in Londen. Dat ja, okay. heb ik allemaal gezien. Ja. Ja. Ja. Eerste optreden van Jimi Hendrix in de marquee. <laughs> maar god, geweldig gewoon. Ja. En je, je beseft, ja, nu, nu besef ik pas hoe ja. bijzonder ja. dat was, ja. of al een ja. tijdje besef je dat. Maar op dat moment, ja, dat, dat was zo.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 Wat ook voor de gitaar geldt, geldt ook voor de bas, dat je je moet dienend zijn aan wat er moet gebeuren. En de tonen die je neerlegt moeten het gevoel hebben. Ja, ja. Het is komt niet alleen maar... Weer wat je eerder zei, ook vaak ja, het weglaten, weg. hè? Ja, het weglaten, ja, maar ook waar... hoe je het net ja. neerlegt. En ja. dan komt het altijd, ja, ik heb dan natuurlijk nu altijd 40 jaar met, uh, met koorspeel. Dus uh, de drummer, dus ja, uh, dus, uh, we zijn ongelooflijk ja. op elkaar inge inge ingewerkt. Dus we ja. zijn bezig en mijn bas, dat is altijd iets wat met elkaar een uh, geweldig spanningsveld geeft. Ja. Je hebt nog een paar oh. goede bassisten, natuurlijk rondom Herman Dijnen, dat is ja. een bekende. Oh, absoluut, ja, ja. ja. En we hebben laatst uh, uh, Rinus Gerritsen gezien. Oh, Rinus is echt absolute topper. Bij Supersister, hè? Bij Supersister speelt hij nu mee. Oké. Okay. zijn comfortzone. Ja, ja, ja Nee, schrapken. maar, oh, maar. Ik, ik, het is echt tol. Echt, echt, uh, Die heb ooit je ook eens een wel keer. Opzitten, en dat uh, ja. is ook een ongelooflijk aardig gegooid, ja, Absoluut. We hebben nog een keer voor. voor, voor een muziekexpress of zo hebben we een keer een, een, een interview gehad. Uh, dus en iemand die dus heel succesvol was, hij als bossist. <lacht> en iemand die ook heel altijd blijft spelen, maar toch niet zo succesvol als hij, <lacht> weet je wel. Dat was een <lacht> beetje dat. Maar het was op zich een heel aardig gesprek met ja, hem. Hij was zo'n ja. ongelooflijk aardig gozer. Ja. Maar die jongen, nee, echt waar. Ik heb uh, een opname ergens gezien in, in, dat hij speelt met, met de Golden Earring in. in wat een absolute top bent In, uh, in, in ergens in, in, in Leiden of zo. Ja. Ik dacht. 78 of zo, of misschien wel later, dat weet ik niet, maar... Nou, jongen, geeft hij... Hij uh, is zo fenomenaal! En die jongens zo bescheiden, rustig, maar... Oh, oh, die kan spelen! Ja... ja. Frank Cruijff vertelde nog dat hij op een gegeven moment... dat hij dat meekwam of zo met hun. Hij zegt, nou, je weet niet wat je hoort. Hij komt ja, binnen. Ze... En ze gaan vanaf spelen en hij staat daar te spelen. Nou, hij plaatst zich <lacht> helemaal van, uh, <lacht> van het podium. Ja, geweldig!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 I check in a pickup truck, and the left my farm on the freeway. Uh -huh. hey. <laughs> a busy building, airport on the south side, uh -huh. silicon chip factory on the east. Pushing through along the valley floor A machine boring six legs at the very least Now, they say they gave me the conversation That's not what I'm chasing I was a rich man before yesterday All I have left is a broken down become trucker Looks like my farm is a freeway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 de analogs doen vind ik toch wel heel bijzonder. Eh, dat Paul McCartney zelfs, hè? ik bedoel ja, dat ze dan ja. op een gegeven moment zelfs live brengen. zoals de Peperon, de arts dat de Beatles nooit zelf hebben gedaan of hebben kunnen doen. En wij, wij, wij hebben nog wel meegemaakt dat ze nu hun eerste proef deden toen in, in een patronaat. En toen oh. speelden wij ook diezelfde avond, dus we okay. wij, wij speelden na hun of voor weet week ja. niet meer of zo.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 Dus heb ik gewoon gekozen voor een paar uh, ja. no, artiesten. Stevie Wonder Jetro Tool. Ik wil een enorme fan van geweest. Heb ik ook in die periode ja. dus echt helemaal gezien ja, in het ja. begin. Yes, Fantastisch ja, Jetro Tool. Nou, over bas gezien. Bas, uh, ah, Klein Gornick ben ik een enorme fan die van. Voiceline van bepaalde nummers van de Jetro Tool. Ja, Klein Gornick, he, die was dus die beginbassist in de tijd ook van uh, dat, ze, dat ze begonnen met Benefit en zo. Ja. En, uh,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 Is gone, my chance is lost. We let us assume there's now a space, no words can fill, no songs replace. fortune boy Trying to hard to find your way You missed your road and fell astray His wings, and then he tried to break right back from his cocoon. A little faster, a little sooner.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 Nou, dat was echt van, oh, my love song boy, Tommy. En dat ging allemaal zo door. En met, oh, met de Pazen kom ik langs en dan gaan we weer. Nou, die brief hebben we heerlijk hebben, hebben we samen gelezen. dat is ook goed genomen. Geen probleem. Dat heerlijk, hè?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 En dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Bluesman. Bluesman doet drinken, niet, dat kan niet. Dan denk je, wat is dat voor onzin? Ja, ja. Waarom moet je drinken? Ja, Yo, als mensen denken, prima, maar waarom moet je drinken? Ja, is dat is toch belangrijk voor je stem, Een beetje lager, reuze stemmen. Nee. Ja, om, om bespiegelend te worden misschien. Ja, een paar glaasjes wijn. Nee, als we vroeger ging speel, ging ik ook daarvoor niet drinken. Want toch, op de een of andere manier... Ja. Gaat die controle toch minder worden? Ja, dat geloof ja. ik nou, ook, ja. Bij nou, ja, veel nee, ja. mensen gaan ze natuurlijk gaan gebruiken uh, appers hè, en vitamine om wakker te blijven. Ja, bij ja. Bij indrukke periodes. Dus dat is uh, een ander soort drug, maar. Uh, dus je ja, zou het niet uh, op een andere manier doen als je het over mocht doen? Nee, nee, nee. nee want ik weet zeker gewoon, dan, dan waren we ook. Uh, uh, nee, toen dat, dat, dat had die bent echt niet meer bestaan. Oh, Daar ben ik echt van overtuigd. ja. ja, ja.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 Volgens mij krijg je ook veel eerder spanning als je dus een bed hebt waar geld verdiend moet worden om het gezin van te onderhouden. Uh, ja, dat lijkt me ook. Dat is iemand die. Zon en, zon je ook concessies? ga je ook concessies doen? Concessies doen ja. Toe. Zeg maar John McVie is, is nooit solo-artiest geweest, hè? Nee, nee. Hij is natuurlijk met, met, met McFleetwood doorgegaan. Ja. Toen dingen weggingen en zo. En zijn ze doorgegaan. Ze hebben een hele, hele periode gehad. Maar Ja, En toen kwam dus Lindsey Buckingham en Stevie Nicks erbij. Toen dus ja, maar ja hij, de toen, hij, dat is precies. Nou ja, het dat is een En dat is natuurlijk ja. waanzinnig gewoon. En ook dat ja. staat op één nummer op van, van de nieuwere Fleetwood, ja. Chain, heb ik erop gezet. Omdat ik dat ook nog steeds waanzinnig vind. Want er zijn dus mensen in de blues van. Ja, Weet je, Peter Green's Fleetwood Mac, dat was Fleetwood Mac. En, en, en daar was het allemaal onzin. Nou, dat vind ik dus helemaal niet. Want ik heb die band altijd gewoon gevolgd. En ik vind ook, de, de latere Fleetwood Mac, vind ik een waanzinnige band gewoon. Ja, maar een, hele een, andere band, band. He? een hele andere ja, heel, band. Ja. Prima, maar het ja, is, is gewoon een waanzinnige band. Maken ze nog, ik moet er echt vragen, sorry, maken ze nog platen, Fleetwood Mac? Nou, nee, ze hier, ja. nee. Nee, het is nu wel, uh, kijk, Lindsay Buckingham is natuurlijk een heel, heel belangrijke factor geweest, omdat hij natuurlijk heel veel nummers schreef, maar ook, ook, ook gewoon produced eigenlijk en alles deed. En, en, Lindsay is een, een lastig jongen en er is altijd een spanningveld geweest. dus dan een keer eerder uit geweest, dan weer terug ja. en zo. Oh, en ja, altijd ja. Yes. Maar Lindsay is dus nu echt gewoon helemaal, uh, helemaal klaar met free to mac En uh, het kan zijn hoor, dat ze, dat ze toch nog weer een keer...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 even over de naam als het kan. John the Revelator ja. Zeker voor onze luisteraars. Nou, we heette eerst blues 13, hè? Nou, daar was ik dan nog niet bij, hè? Oh, dat is, nee, ja. vanaf het moment dat ik binnenkwam werd de John the Revelator. John the Revelator. Dat was toch? En, ja. en nou ja, dat, dat, een plaat van Sunhouse. Sunhouse is natuurlijk een van de. Net zoals Money Waters en Willy Dixon heb je de Sunhouse. En dat is natuurlijk ook een enorme grote, grootheid in, die, in de blues.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 Ja. En als ik aanknop, wordt dat is graag, we altijd heel erg moeilijk <laughs> en zo. Maar wij vonden het wel een mooie naam, omdat we ja. ook iets. Ja, dat was die gospel en dat was. Ja, ja het vond het prachtig. En we dachten, nou, dan hebben we zo'n entree bij de EO. Komen we daar weer <laughs> nou beginnen? Maar dat toch een <oris> dan ja, begint ons LP van Wilders ook hè, met, uh, met uh, John de kapellen. Ja, met John de Verleden, ja. ja. ja. Charles, mag ik jou hartelijk bedanken? Tom, hartstikke bedankt. Ja. en gedaan. Uh,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 So gently, it will pay you in time, cause you gotta know, the sensitive kind, tell her you love her, each and every night. 3